Gazing at people, some hand.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 got it more. Dream.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 Dan ga je over het Badhuisplein lopen en dat gebouw daaronder heet de Rotonde. En dat is het voormalige politiebureau, EHBO, post, kinderopvang. En tegenwoordig is het alleen nog EHBO, kinderopvang en eh, dokterspost. En wij we hebben de ruimtes eh, die vroeger gebruikt werd eh, door de gemeente... voor opslag van allerhande spullen. Ja, hele leuke spullen, want ik zit lekker in de kelder. en is echt, nou, Je kan hier eh, een paar dagen zitten, maar iedere keer zie je weer wat nieuws. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk al?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 So...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 Call up in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 dat is waar, dankjewel. Het ritme van Zandvoort. Behave. You've been working hard, but will you always stay? Someone else's dream of who you are. Do what's good for you, but you're Well,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 Zeker een aanwis voor Zand wordt, want ik denk, een willekeurig kind in Limburg vraagt de Juttersmuseum. Oh, daar ben ik wel eens geweest. Nou, <laughs> jij zegt dat en ik hoop dat natuurlijk.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 en de regio. at your